Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij de mislukte evacuatie van de Nederlandse ingenieur uit Libië is een foute afweging gemaakt. Dat heeft minister Rosentaal erkend tijdens het debat in de Tweede Kamer. Als het kabinet had geweten dat er vlakbij de afgesproken plek een paleisje van Gaddafi met militairen was... ...was er misschien een andere afweging gemaakt, zei Rosentaal. Die informatie was er wel bij de werkgever van de ingenieur.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 Advocaten hopen dat hun getuigenissen aantonen dat Berlusconi heel beschaafde feestjes hield. Het weer vanavond en vannacht bewolking, ook morgen bewolkt en dan ook nog regen. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS.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 Every time we say goodbye, I die a little. Dat is um, te horen, dat was te horen door het trio van Ross Tompkins met onder andere Jake Hanna on the drums. Uh, waarom ik dit plaatje uh, vandaag bijzonder draai, is vanwege het feit dat een streekgenoot die fantastisch Jespiano speelde, Henk Schilp, is overleden afgelopen week op ruim 80-jarige leeftijd Henk Schilp heeft in allerlei orkesten gespeeld komt oorspronkelijk uit Den Haag en heeft onder meer een hele tijd in de Midgetown gespeeld jaren geleden en allerlei mooie opnamen gemaakt een van de uh, opnamen wil ik nu laten horen die in een kleine kring gemaakt is en uh, draag ik graag aan hem op als, ter her, als herinnering dat is een opname met Ronald janssen Heidmaier op de Altstraks. En Lies Schilp zingt daarbij. Good morning, heartache. Good morning, heartache Thought we said goodbye last night I tossed and turned till it seemed you had gone But here you are with the dawn Wish I'd forget you But your head is stay It seems I met you Good morning, heartache, what's new? Hanging around Good morning, heartache Sit down Peter den Boer, die is zelf drummer... ...en die is natuurlijk op de hoogte van het feit... ...dat Joe Morello, een beroemd drummer... ...van het Dave brubeck Quartet onlangs is overleden. Dus ik vraag aan hem nu... ...wat weet je van Joe Morello, Peter? Nou, dat weet elke, elke drummer weet daar een heel boel van en is daar jaloers al altijd geweest. Morello die is uh, inderdaad van de week op uh, 82-jarige leeftijd overleden. Hij heeft 12,5 jaar bij Dave Brubeck gespeeld en in de periode dat uh, Brubeck zijn orkest ook een hoogtepunt beleefde. Uh, hij heeft Hij heeft 60 albums gemaakt met Brubeck. Hij was bekend om zijn, heel veel, om zijn vele gevarieerde, bijzondere maatsoorten waarin ze speelde. Het grappige is dat hij begon als violist, getalenteerd violist, op jonge leeftijd ging hij studeren. En toen hij 15 was, ontmoette hij de grote sterviolist Jascha Heifetz. Hij hoorde hem aan en dacht: Ik ga die man nooit even naar, heeft onmiddellijk zijn viool aan de wil gegaan en is slagweek uh, slagwerk gaan studeren. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Um, na Dave Brubeck uh, dat heeft hij gespeeld tot 1968. Heeft hij natuurlijk nog een heel veel andere orkesten gespeeld. Maar hij heeft ook heel veel gedaan aan workshops. Heel veel methodieken geschreven. Ik heb ook nog een drumboek van hem. De, uh, de methode uh, Joe Morello. Een gerespecteerd drummer die... Uh, nou ja, van de pas overleden. En, en we kunnen in totaal op 120 albums nog beluisteren. Zo. Nou, hij speelde vooral natuurlijk met de Dave Brubeck quartet. Joe Morello, daar is hij uh, uitermate beroemd door geworden. Ik heb een nummer van Duke Ellington, C Jam Blues. Maar daarvoor moet ik naar de uh, pick-up lopen. Want het is een echte vinylplaat. De bezetting nog even. Paul Desmond als saxofonist. Dave Brubeck piano, Joe Benjamin op de bass, Joe Morello op de drums en het is van Newport 3 juli 1958. Take the van Fantastisch, Joe Morello. Wat ook fantastisch is, is vanmiddag een optreden in uh, het kader van Jazz in de Krocht. Want daar treedt op de zangeres Xandra Willis. Cum nou Laude afgestudeerd en uh, nu uitgenodigd om hier op te treden. Ik zou zeggen. Maak een keus en ga erheen. Als u daar niet heen kunt of wilt. Of mag, hoe dan ook, dan zijn er nog andere plekken in de regio waar u heen kunt. De Rusthoek heeft vanmiddag Four Men on Rye. Het Meterhuis is een presentatie van salsa en percussiebands van het MZK. Café Storing aan het Houtplein heeft live jazz om vijf uur. En in Den Uyver in Haarlem speelt het Bob Richter kwartet. Als u na deze uitzending nog niet genoeg hebt. En de platenkast is helemaal klaar. Dan raad ik u aan om via internet te luisteren naar jazzradio.com. Waar u 24 uur van de dag zonder aankondiging. Alle soorten muziek kunt horen die u wilt. U kunt klikken op het soort muziek. Duos, kwartetten, saxofoon, zang. Noem het maar op. En dat komt allemaal uit het luidsprekertje. En tot slot een, een aardige site waar ik iedereen aan beveel. ...die ik iedereen kan aanbevelen... ...dat is uh, uh, www.jazzonthetube.com jazzonthetube.com, Waar u elke dag uh, een, uh, een prachtig filmpje krijgt... ...overal vandaan uit uh, tientallen jaren jazzopname. En wij gaan nu luisteren naar een opname van, van uh, het Johan Clement-trio... Uh, ...in een uh, bezetting van destijds... ...en het heet... Trico Gehakt wordt van de Spaanders Wij worden onmiddellijk afgestraft Omdat ik uh, vol overgave aankondigde Dat Xandra Willis optreedt Maar dat was vorige week We, Ik heb me vergist De andere dingen blijven allemaal staan Counts for Rita, een nummer van Jimmy Smith. Hij speelde ook orgel en liet zich sterk begeleiden door de gitarist Russell Malone. En Reggie McBride speelde op de basgitaar... Harvey Mason on de drums en Lenny Castro percussion. Ik heb een plaat van Ella Fitzgerald hier in mijn handen. Die heet Sunshine of Your Love. En dat is een periode waarin een aantal jazzmensen ook andere nummers gingen zingen. Bijvoorbeeld van de Beatles. In die tijd ging het ook niet zo heel erg goed... Met de jazz, het was een beetje Dixieland, een beetje op de terugtocht. Dus men ging zich ook op andere nummers toeleggen. Dat hebben ze hier gedaan. Soms denk ik prachtig Ella, maar ik heb ook aan het einde vooral het idee van... je had dat nou net niet moeten doen. Het is een vinylplaat en hij is uitgebracht in maart 1969. And you can't Dat was uh, Joanna Francesa. Althans, dat was de titel. En dat is, wordt gespeeld door een um, opname. Die heet de Brazil project met Toet Stielemans als uh, hoofdmuzikant. Daarvoor hoorden wij een opname van uh, Charles Mingus, Body and Soul waarbij natuurlijk de mooie trompet, de gestopte trompet werd bespeeld door Roy Eldridge en Eric Dolphy op de saxofoon. Van de cw All The Way Buble gezongen door Sven Duif ga ik nu een mooi nummer draaien. I've Got The World On A String. Hey!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 Notchie Dozen Brass Band, ze waren op het Notchie Jazz Festival en volgens mij treden ze ook af en toe wel eens een keer in Nederland op. We gaan naar het einde van de uitzending Peter. Ja, uh, het, uh, een, een uitzending die uh, bol stond van de prachtige muziek, voor alle stijlen, alle uh, richtingen en we kunnen er natuurlijk niet beter uitgaan dan...